De zware storm van vandaag heeft in Duitsland aan zeker drie mensen het leven gekost. In de deelstaat Rijnland Valdes viel een boom op een bus waarin twee mannen zaten. En in Zaks en Anhalt werd een man verpletterd onder een betonnen muur die door de storm bezweek. Er is een filmpje opgedoken van de laatste momenten van het neergestorte Germanwings vliegtuig. Een van de inzittenden maakte met een smartphone aan boord opnames tijdens de duikvlucht die door co-piloot Andreas Lubits was ingezet. De geheugenkaart is gevonden bij door Bergers. Journalisten van de bladen Paris Match en Bild zeggen dat de passagiers nauwelijks te herkennen zijn. Maar uit geschreeuw is af te leiden dat ze goed wisten wat er zou gebeuren. De politie in Istanbul heeft een einde gemaakt aan de gijzeling van een aanklager in een rechtbank. De twee gijzelnemers zijn daarbij gedood. De aanklager is zwaar gewond. Hij hield zich bezig met de zaak van een jongen die in 2013 omkwam bij een demonstratie tegen de regering toen hij werd geraakt door een traangasgranaat. De gijzelnemers van een linksextremistische groepering eisten dat de betrokken agenten publiekelijk schuld zouden bekennen. Het weer, soms felle buien met mogelijk onweer en hagel en kans op zware windstoten. Er staat nog steeds een vrij krachtige tot stormachtige noordwestelijke wind. Vannacht koelt het af tot 2 tot 4 graden. Morgen wordt het een graad of 8. Ook dan weer buien met hagel, onweer, natte sneeuw en forse windvlagen. Tijdens buien koelt het flink af. Donderdag wat meer zon. Dit was het journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Johnson Hoka van de ANWB.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 Uh, Boekelo Joe Jones zelf op gitaar, Jimmy Lewis op bas en Grady Tate op drums. Daarna hoort u het nummer: The Ballad of Mad Dogs and Englishmen.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 Ja. <laughs>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 Love, I didn't call it